Dit is Mautscheurs met het NW-journaal. Er moet veel meer nadruk komen op het belang van de gemeenschap... in plaats van het individu. Dat heeft CDA-leider Buma gezegd in de HJ-schoollezing in Amsterdam. Volgens hem is er te veel aandacht geweest... voor begrippen als vrijheid en gelijkheid. En juist te weinig voor cultuur, identiteit en omgangsvormen. Buma zei dat mensen vaak ten onrechte afgeschilderd worden... als boze burgers. Volgens hem zou je ze ook gewone Nederlanders kunnen noemen die steeds tegen een muur oplopen. Boze uitingen moeten niet worden gezien als irrationele oprispingen... al dus de CDA-leider. Deze zomer zijn 15 zwemmers verdronken in open water. Dat is bijna twee keer zoveel als een andere zomer, zegt de reddingsbrigade. Die heeft nog geen duidelijke verklaring voor de stijging. Mogelijk speelt het wisselvallige weer een rol. Op de dagen dat het wel mooi was, kon de zee soms erg onstuimig zijn. Ook stond er vaak veel wind... Daarnaast waren de getijdenstromingen door de gewisselende weersomstandigheden sterker dan anders. In Eindhoven zijn wandelaars aangevallen door een zwerm grote wespen ofwel hoornaars. Dat gebeurde vanavond in een park aan de rand van de stad. Vier mensen moesten naar het ziekenhuis. Ze waren meer dan twintig keer gestoken. De wespen vielen ook de hond van een van de wandelaars aan. Hoornaars kunnen meer dan drie centimeter groot worden. Een steek in bijvoorbeeld hals of mond kan gevaarlijk zijn. En de Afrikaanse voetbalkampioen Cameroen gaat niet naar het WK in Rusland. Het elftal kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Nigeria. Dat land heeft nu zeven punten voorsprong op Cameroen... en alleen de poolwinnaar mag naar het eindtoernooi. Cameroen won in januari nog de Afrika-cup... Het weer toenemende bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 14. Morgen bewolkt, af en toe zon bij 20 tot 24 graden. En dit was Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon Zee. Zandvoort een zomerhit. FM! Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 Zal toch mijn silen blijven zingen, tienduizend jaren. Zeggen ons, wees ons genade, licht over ons, U aangezicht. Zoals de zon met al haar stralen ons steeds in. Oh.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 Toen u zich gaf, georven en alleen, als een rood, geplukt en weggegooid, nam u de straat en dacht aan mij, meer dan ook.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 I'm